Krijgen we van Nathalie van Zuidelijkom. Goedemiddag. In Friesland, Groningen en op de Wadden geldt nog steeds code oranje. Het KNMI heeft de weerswaarschuwing verlengd tot 9 uur vanavond. Er is in het noorden namelijk veel sneeuw gevallen en ook waait het hard, waardoor je zicht slechter is daar. Voor de rest van het land geldt nog steeds code geel. En dat is morgen ook zo. Dan naar Schiphol. Zo'n 300.000 KLM-reizigers konden afgelopen week... door het winterweer niet volgens planning vliegen. Dat meldt de vliegmaatschappij. Door de sneeuw werden dagelijks honderden vluchten geschrapt. De meeste passagiers zijn volgens KLM inmiddels omgeboekt. Nieuws uit het buitenland. De burgemeester van de Oekraïense hoofdstad Kiev... roept inwoners op om de stad tijdelijk uit te gaan. Bijna heel Kiev zit zonder verwarming en warm water... na een Russische aanval vannacht... Zo'n 6.000 gebouwen zouden zijn getroffen. Bij de aanval vielen zeker vier doden. En ben je op zoek naar een nieuwe baan... je wordt het snelst aangenomen als elektromonteur of AI-engineer. Naar die mensen wordt het meest gezocht, blijkt uit onderzoek van LinkedIn. Vooral naar de functie van AI-engineer is veel vraag. Dat is iemand die systemen bouwt en onderhoudt... die gebruik maken van AI dus. Ook bij Defensie wordt nog altijd veel mensen gezocht. En we sluiten af met het weekend weer van Weer Plaza. Het kan nog glad zijn. Vanmiddag in het midden en het zuiden kans op sneeuw. Het wordt vandaag een graadje of drie. Dit weekend erg koud met temperaturen ver onder het vriespunt. Dankjewel, Nathalie. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files langer dan 10 minuten. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord, tussen Born en Urmond kom je een half uur. En de A76 Geleen-Haken tussen Geleen en Schinnen 13 minuten. Controles zijn niet gezien. Vanaf maandag is beetje het verboden woord. Zegt een Q-DJ het toch? Dan maak jij kans op 500 euro. Ja, ja, q -dj. Was van Nimwegen Zo so, Tracy Chapman is nog even druk met de sneeuwkettingen. Jorterzo, zo, car komt eraan. En dit is Kensington. Ooh, music. Oh, oh, oh.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 So I remember when we were driving, driving in your car Speed so fast, I felt like I was drunk City lights day out before Send your arm felt nice wrapped round my shoulder And I, I, had a feeling that I belong. I, I, had a feeling I could be someone Be someone, be someone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 Als Tracy Chapman mee zou doen aan het verboden woord van Q, dan uh, had je nu op de rode knop kunnen drukken. Kun je het voorbij op horen komen in het uh, tweede couplet? Dan zingt ze Manage to save just a little bit of money. Managed to save just a little bit of money. Ja, af. Ja, het. Verboden woord. Vanaf voilà, aanstaande maandag 6 uur ochtends, dan gaan we los met het verboden woord op Q, dan mag wij de Q DJ's. het woord beetje een week lang niet uitspreken, dus a little bit ja, dat weet ik eigenlijk niet, dat mag dan wel denk ik, uh, doen we dat nou toch een beetje uitspreken, dan kan jij in de Q-app dus op de rode knop drukken, maak je kans op 500 euro ik heb de statistieken van vanmorgen nog heel even gecheckt uh, Matti heeft in de ochtendshow 17 keer, een beetje gezegd 17 keer, uh, nou, zei het vanochtend in twee uur tijd zes keer. In totaal had je vanmorgen dus al 11.500 euro kunnen verdienen... door op die rode knop te drukken. Dit gaat een hele dure week worden volgende week. Q, Q dus opgelet, hoor je ons vanaf maandag beetje zeggen... druk dan op de rode knop in de Q-app die je dan ziet. Wie weet pak je 500 euro's. Nog nooit zo makkelijk verdiend. Dit is Sabrina Carpenter. Q Five feet to pieces Lips, you're feeling mine And every time you breathe is Ik ben Kimi en z'n samen met de Britse Sasha Taylor. De zingende kapster, hè? Sasha ja, een paar jaar geleden stond ze nog met de schaar in de handen. En die bloedhete feun die je dan in je nek krijgt... een beetje small talk over het weer. Ach, ja, van de weer, hè? Oh, wat een sneeuw. En ze werkte dus als kapster, maar deed in 2016 mee... aan de Britse versie van X-Factor. make yourself some friends or you'll be lonely... Ja, wel goed. Uiteindelijk redden ze het niet tot de live-shows. Maar inmiddels uh, kunnen we zeggen dat ze lekker gaat. Vorig jaar uh, werkte ze al samen met onze Armin van Buren. Nam nou, maar ook mee naar de verschillende festivals. Niet als bezoeker dan natuurlijk, maar op het podium. Als artiest. En nu dus een hit te pakken met Alesso, Destiny, hoorde je bij Key Music. Alesso of Alex Warren hoor je zo meteen. En dit is de script. I'm still alive, but I'm barely breathing.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 I break, no, it don't forgive. That's his daddy's that I know half the hell you've seen but that don't mean it's something that you're destined to repeat oh It's stronger than you think I know it has to end but you don't know where to start you can pack your bags and I'll meet you where you are oh I'll be waiting in the car in the dead of night on that road. I won't let you walk alone. Follow in your bloodline, bloodline. Oh, we got each other, and if you got tomorrow then you still got time, you got the ways they let you go. and where you came is who you are, Oh my brother, you don't have to follow in your bloodline, Alex Warren and Jelly Roll, Bloodline by <laughs> Zo, de eerste volle week van uh, 2026 zit er bijna op. Daarmee is natuurlijk ook uh, de eerste week van het slimste bedrijf van Nederland. Van een, uh, een echt soepele start van het jaar kunnen we nog niet echt spreken. Afgelopen week werden er uh, tijden genoteerd van ja, 22 seconden over... tot uh, 6 seconden over, 5 seconden over van die minuut. Maar gelukkig was daar gisteren Marijn van AudioQuest uit Roosendaal. Hij wist 38 seconden over te houden. Maar goed, het kan sowieso sneller. Dat weet jij ook. Dus ik zeg, pak de q up erbij. Als je een poging wilt wagen, stuur het goede antwoord op de volgende opwarmvraag. Vanavond gaat de grootste kroeg van Nederland weer open, de Vrienden van Amstel. Met in totaal 24 artiesten die daar op het podium staan.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 18 plus speelbewust. Consumentenonderzoek bewijst: Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het. Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste Boti Deals en meer op socialdeal.nl. Sorry, Bo, het is Beauty. Oh ja. En waarom staat er dan Boti? <coughs> Social Deal: Deals die je niet mag missen. Mam?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 Aan alles gedacht. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week diverse soorten Jumbo stampot groenten en aardappelen. 1 plus 1 gratis. Lipton 1 plus 1 gratis. Of alle knor wereldgerecht of maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. Dank voor die prijs. Jumbo. Op nieuwe vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op zijn web.nl.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 Goedemiddag, Kim. is ik weer van Weerplaza. Het sneeuwt in de noorden van het land. In de midden en zuiden is dat vooral regen. Max een graad of drie. Vanavond gaat het in het hele land vriezen en sneeuwen. Dan voelt, of koelt het af naar min 4. Het is wel koud, vind ik. Nou, inderdaad. Nieuw verkeer van Flitzmeister dan met files langer dan een kwartier. Op de A2 Eindhoven Maastricht Noord. Tussen Rooster en Eurmond kom je in 33 minuten. En de A76 Geleen Aken. Tussen Geleen en Schinnen 16 minuten. Eén controle staat op de A9. Haarlem ook maar opletten bij 53,5. q Pas van die 9. Met Louis Capaldi zo. En dit is David Gedda met Teddy Swims. We will fire, Impossible detain. I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 Text to call to rolled more letters, should have tried. Let her know it ain't goodbye. Cause every door and every dome, you know I'm only ever on the other side. So don't cry, don't cry. On the day that I leave, I hope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 Hey, did I die. Bij Kimi's ook vanavond gaat de grootste kroeg van Nederland weer open. De Vrienden van Amstel, waar vindt dat plaats, Amber? Rotterdam al ooit. Ja, dat is hartstikke goed. Ben je er wel eens geweest? Nee. <laughs> oh niet? Nou, aanradend je, Altijd een goed sfeertje. Ja, ik wil er heel graag een keer heen. Ja, nou, kaartjes. zeker niet. De... slimste bedrijf van Nederland. Misschien kun je dat mooi voorstellen aan de baas dat jullie uh, de slimste van de maand januari worden als teamuitje. Dat oh, vind ik wel Volgend goed idee. Volgend jaar, ja. <laughs> nou, heb je iets om voor te strijden? Jullie gaan uh, meespelen voor inbouwteam uit IJmuiden. Klopt helemaal. En wat uh, bouwen jullie in? Een keukenapparatuur. Oké, okay. Wel goed. En uh, hoe is het vrijdagmiddagsfeertje bij jullie? Ja, de ja, is heel erg in. <laughs> ja, wordt er altijd uh, geborreld van een vuur of één of... Uh... Nee, dat niet. Maar het is gewoon altijd heel gezellig met z'n allen. Ah ja. Nou, nu nog wel even full focus natuurlijk, hè? Wie heb je er uh, allemaal verzameld? Uh, een andere collega, Mariska. Mijn medeplanner. Oh, jullie gaan met z'n tweeën meespelen? Ja, ja zeker. En uh, wij gaan dat verslaan, hopen we. Nou, That's the Spirit. minuut op de klok om zo snel mogelijk vijf vragen goed te beantwoorden. Tijd die jullie overhouden, bepaalt jullie plek in het maandklassement. Uh, snelste tijd tot nu toe is 38 seconden over. Dus dat is te doen, hè? Ja, dat gaan we doen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Okay. <laughs> yes. Hier komt vraag 1. Welke stad wordt met carnaval Oetoldong genoemd? Den Bosch. Welke zanger kennen we van Uptown Funk Marry You? Eh, uh, Bruno Mars. Hoeveel euro kan je per keer winnen bij het verboden woord? 500. Bij welke Nederlandse voetbalclub speelt Kenneth Taylor? Pas. Waar in Nederland vind je de Apenhul? Apeldoorn. Welke kleur hebben harten en ruiten in een kaartspel? Rood. De Laatste was een bakkie natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Dat was hem inderdaad. Hey, jammer van die ene vraag wel. Ja, ik heb geen verstand van voetbal. Nee, ja, dat nee. is uh, gebleken. Hij was nee, wel wil veel... ook gelijk wassen. Ja, ik hoorde het aan je. Hij was wel veel in het nieuws deze dagen. Ik ken het Taylor, die speelt bij Ajax. Dat als ik ik, niet al... Nee, als ik niet bij Feyenoord had gezet, had je me ook geloofd natuurlijk. Ja. Hij, hij gaat binnenkort naar Lazio Roma. Vandaar dat hij in het nieuws is. Ah, Oké. Okay. Uiteindelijk hebben jullie over van die minuut 37 seconden. Wat ah, ah, ja. Net geen nieuwe nummer 1 tijd. Maar wel goede tweede voor nu. En zo is het maar net. En jullie komen er gewoon bij te staan op Qmusic.nl de q -app. Inbouwteam uit IJmuiden. Heel leuk. En we sturen natuurlijk ook het slimste bedrijf kaartspel naar jullie op. Superleuk, Gaan we wachten. Werk ze daar. En een fijne weekend ervan, wel eens. Doeg. Doeg. Doeg. Doeg. Acta en de nu bij Q. Het regent zonder stralen. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon. Zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, zonder, zonder man, Want die had hem net verkocht.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 En Steve bij K Music. Love on Halt. Het is bijna twee uur. Zit je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Kijk, dat is mooi. Een gloedje, nieuwe editie van de top 40. Heerlijk richting uh, je ijskoude weekend zometeen met uh, Domin en uh, de 40 grootste rammers van Nederland. Met uh, twee nieuwe binnenkomers. Van één re-entry trouw. Liedje dat weer terug de lijst in komt. Dat is best wel bijzonder. Uh, welke dat is, ga je natuurlijk zometeen horen vanaf twee uur. Veel plezier met de top 40. Dit is al Messi. You know I'm impatient. So why would you leave me waiting outside the station? When it was like minus four degrees and I. I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life?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 De manier om jezelf te zijn. Bij Centerparks. Volg je natuur? Centerparks. Nu bij Dirk. Milner Plakken 30+. Plus, voor maar 1,69. Alle hits van Somber, inclusief Undressed en 12 to 12. Je hoort ze op geen debuutalbum. I barely know her. nu op Spotify. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is wel pellet voordeel. Alle Yukonuba en